3 uur. Het NOS-journaal. Hallo, Duivenee de Wit. In de televisiemast in Hoger Smilde in Drenthe is brand uitgebroken. De brand woedt op ongeveer 100 meter hoogte in het bovenste deel van de toren. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden. Normaal gesproken is de televisietoren onbemand. Door de brand is de stroom van de toren gehaald. En daardoor hebben mensen in het noorden van het land geen digitennen... en geen publieke radiozenders. De hele contactgroep Libië erkent de opstandelingenraad... als wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Frattini gezegd. Die vindt dat er voor Gaddafi geen andere optie meer is dan vertrekken. Today you will see the final document... where the contactgroep recognizes TNC as the interlocutor representing Libyan people. So no other options but Gaddafi leaves.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 In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn ook wel eens mensen vrijgesproken... die tijdens hun slaap seks hadden. In de Tour de France heeft Lars Boom opgegeven. De Rabobankrenner is ziek en kwam gisteren al op grote achterstand binnen. Hij is na Wout Poels de tweede Nederlandse uitvaller. Ook de Duitser Andreas Kleude heeft opgegeven. De Duitser, die in het verleden twee keer als tweede eindigde... was de afgelopen dagen een paar keer gevallen. De Belg Gert Steegmans ging vandaag niet meer van start... ook hij kwam eerder hard ten val... De renners rijden vandaag onder meer over de Obisk in de Pyreneeën. Dan het weer, afwisselend stapelwolken en zon plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt 19 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig in de loop van de dag bewolking en kans op buien. Het wordt 20 tot 24 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 13 files goed voor 65 kilometer. Het zal erg druk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 9 kilometer langzaam rijden tussen Maastricht, Aken Airport en Knooppunt Europaplein. Op de A12 Duitse in richting Arnhem daar staat voor het Knooppunt Veldbebroek 9 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan is een ongeluk gebeurd bij Knooppunt de Bregseplein. Er staat inmiddels 4 kilometer en er is de rechte rijstrook. Is ook is daar afgesloten. Bezoekers aan de Zwarte Kost in Lichtenvoorde staan in de file op de A18. Daar staat tussen Doetinchem en Varserveld 4 kilometer. Op de A50 Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. Daar staat inmiddels 3 kilometer. Op de andere rijman veel vakantieverkeer onderweg vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en de Waalburg bij Ewijk 9 kilometer. Hallo, ik ben Anita Witsier...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 Beter horen, de hoorspecialist. Radio, radio, radio. Met Viola de Graaf. Goedemiddag, dit is het tweede uur van de Radio Tour de France. We volgen de dertiende etappe in de ronde van Frankrijk van Po naar Lourdes. En in sneltreinvaart rijden de renners richting de Aubisque. Ja, en Maarten Cialinghi hoeft niet bij Gezing te blijven. Hij probeert het alleen. Nee, hij probeert het niet alleen. Ze zijn met z'n tienen. Krijgen ze een beetje de zegen van het peloton, Gio? Dat krijgen ze wel degelijk, want het tempo is toch wat lager geworden. Hoewel het peloton, maar het zit ook een beetje in een kleine, wat gluiperige afdaling met een hele vervelende bocht daarin. Het peloton rekt nu wel weer helemaal uit. Het verschil blijft zo'n beetje rond de vier minuten schommelen. Vier minuten en veertien seconden aan de achterkant van het peloton Lieve westra Met die pijnlijke knieën. We krijgen Zojuist ook te horen uit het Rabo-kamp. Hoewel het allemaal nog niet officieel is. Dat euh, euh, Lars Boom, de man die net is afgestapt. dat hij last zou hebben van zijn Achillespees. En dat wil toch genoeg zeggen. Want dat zegt toch dat die eerste anderhalve toerweek. in die slechte weersomstandigheden. dat dat een aanslag is geweest op gewrichten en pezen. Want er zijn er wel meer die met pijnlijke knieën. en pijnlijke Achillespees rondrijden in het peloton. In de kopgroep zitten in ieder geval allemaal mannen die zich blijkbaar fris voelen. De kopgroep die dus 4 minuten en. 22 seconden op dit moment heeft en nog 80 kilometer te rijden heeft. Op weg naar de ravitaillering. En even uh, om aan te geven hoe hard het is gegaan. Daar uh, werden we verwacht, volgens het snelste schema, 15 uur 21. Nou, het is net na drie en we zitten er nog een kilometer of twee zo'n beetje vandaan. Op een mooie brede weg. De ploegleiders zijn er nog niet. Want die afdaling van die tweede koot van de dag was inderdaad smal en heel gevaarlijk. Met moeilijk doordraaiende bochten. En dus moeten ze het vooral nog even doen met de persmotoren. En met de neutrale materiaalwagen hebben wij een mooi uitzicht. Op de 10-man voorlopig van de dag: Tjalingi, Hushoft, Vovenhof, Edvald, Boas-Sonhagen, Pino, Roy, Moncoutier, Petaki, Bak en Gusev. Voorsprong 4 minuten 15.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 allemaal. Kok Robin met Promise You Made. Ja, rustig herstellen na die zware rit van gisteren is er vandaag niet bij. Sebastian Timmerman, Rio Lippens. Nee, maar de tempo lag inderdaad verschrikkelijk hoog. Is nu wel wat uh, teruggezakt, hè? Nu er een soort status quo is een kopgroep met een dikke vier minuten voorsprong... Het peloton wat erachter rustig rijdt en waar ze zich opmaken straks voor die beklimming van de Obisk. En dan is toch altijd maar weer de vraag, wat gaat er gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Gaan de mensrenners nog iets proberen? Ik zag zojuist wel de broertjes Slek even driftig met elkaar in gesprek. Maar ja, dat zullen ze wel vaker doen. Ze zien elkaar natuurlijk vaker dan menig ander rennerskoppel. En zij babbelden met elkaar, Ivan Basso, die daar zo'n beetje achter hing en met een oor ...toch een beetje mee probeerde te luisteren van wat bespreekt... Spreken ze daar? Want gisteren was dat natuurlijk ook het geval in die etappe. Na Lus Ardident. Toen spraken ze ook met elkaar. En vanaf dat moment was het pads demarage Andy Schlek. En daarna demarage Frank Vlek En die bleef toen weg. We zijn inmiddels nog 76,6 kilometer. Die hebben we nog voor de wielen. Met een voorsprong van 4 minuten en 22 seconden voor die kopgroep. En als je dan naar die kopgroep kijkt, sowieso mijn Deense collega hiernaast. Die maakte zojuist een ronde liepen liep in een eentje even de Polonaise. Want zei hij vrolijk, eh, het is de eerste keer dat er een Deen in een uh, kopgroep zit. Toen zei ik, nou dat hebben wij jarenlang geroepen als er eens een keer een Nederlander mee zat. Van, dit is dan de eerste keer dat er een Nederlander mee zat. Maar goed, deze tour worden we aardig verwend. Met natuurlijk opnieuw een Nederlander in de kopgroep. Terwijl ik nu een hele ja, peloton gieren zie uh, geloof ik. Die daar uh, aan de kant van de weg uh, rond uh, ja, dachtelen eigenlijk. Uh, vreemde vogels zijn het letterlijk. Die daar een beetje heen en weer springen. En we zitten natuurlijk in de Pyreneeën. We weten dat hier een grote gierenpopulatie is. Nou, laten we maar hopen dat ze het niet voorzien hebben op renners die in de problemen zijn. Kopgroep van 10 dus. Met trouwens de man die het beste staat in het algemeen klassement. Sebastian Vladimir Gusev. Oei. Ja. Ah, Vladimir Gusev. 11, 0, uh, 0, ja, 0. Gelukkig dat je die naam er even bij zegt. Want uh, ik moet eerlijk bekennen door al die hectiek van het eerste uh, uur eerste anderhalf uur dat ik er nog niet aan toe was gekomen, inderdaad. Om even te checken wie de beste was in het algemeen klassement. Maar dat is dus die uh, oude krijger uit uh, die Katusha-ploeg, die Vladimir Gusev dus. En hij rijdt uh, met de negen anderen door de ravitaillering. Dus aas genoeg voor die gieren. Ik zit even te kijken of we ze boven ons zien. Nee, daar is uh, de lucht ook niet kraakhelder trouwens. De bewolking is er weer, maar het is droog en aangenaam vandaag in uh, de Tour de France. na nou, alle regen die we al over ons heen hebben gehad, vandaag een graagje. Of 25 zo'n beetje. En zoals ik zeg, het is droog. En als ik kijk naar uh, de lucht, dan heb ik ook niet de indruk... dat er uh, binnen nu en heel snel een enorme bui gaat ontstaan. 4 minuten en 30 seconden vlak voor de ravitaillering. Het verschil tussen deze kopgroep en het pelotonkopgroep... waar het nu lekker hectisch is. Want uh, net voor de ravitaillering kwamen alle ploegleiders... dan eindelijk bij die kopgroep terecht. En dan willen ze allemaal tegelijk naar voren... om de eerste bidons een beetje te geven aan de renners. En dan moet er ook nog van fietsen gewisseld worden tussen ploegleiderswagens. En daardoor is het heerlijk hectisch nu in de ravitaillering. De groep met Charlinghi, Husshoff, Vovanov, Bohagen, Pino, Roy, Moncoutier, Petaki, Bak en Gusev. Die is daar inmiddels doorheen. En iedereen zwaait hier naar de helikopters en naar elkaar. En nu gaan we dan weer rijden. Ja, het is even een heerlijk hectisch moment in deze etappe van de Tour. De ravitaillering zit er voor de kopgroep ondertussen bijna op. En dat betekent dat we op weg gaan richting de tussensprint. En daarna naar Laurel, Laure moet ik zeggen. En daar is dan de voet van de echte beklimming van de dag van Nicole Dobiesk. Even don't know why Big Eats is in. Bandermakke! Hey, hey, hey, hey! Hey, hey, hey! with the inside of me Every day I have to work To set my soul free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 Speciaal voor Michael Bogert uit Den Haag. Splendid met Again. La chronique du Tour. Michael Bogert en het verhaal van een vrolijke avond na een niet zo vrolijke tour. Futuroscop 1999. Ja, de avond uh, na de laatste, laatste tijdrit. Of avondmiddag zeg maar. Middagavond. We hadden ja, al bekend een hele slechte Tour gereden, een paar man naar huis, maar ja, geen platte prijs gereden, we waren echt heel slecht. En voor mij was het nog erger omdat ik uh, de Nederlandse hoop was uh, op een podium. Het jaar daarvoor vijfde, nou dit jaar liep alles mis. Dus ja, we hadden de tijdrit gehad, allemaal binnen tijd. Dus ja, toen hebben we het om een, uh, een zuipen gezet. Het was de laatste avond voor Parijs. En ja, Parijs weet je, dan stadje je altijd rustig. Dus wij dachten, dat kan wel een keertje. Nou, Theo Roy onze ploegleider, kon het wel begrijpen, want we hadden drie zware weken gehad. Dus die zei, jongens, ik vind alles oké, okay, maar om tien uur uh, gaat de bar dicht en uh, moeten jullie op bed liggen. Want morgen om zeven uur moeten we in de TGV zitten richting uh, Parijs. Dus nou, dat, uh, we waren ook wel zo netjes om dat te doen, maar ja, we gingen natuurlijk uh, flink aan de, aan de boemel. Aardig wat drank weggezet, alleen uh, als je drie weken zo hebt afgezien, kan je niet veel hebben. Dus wij werden allemaal behoorlijk uh, dronken en ziek. Sommige renners heel ziek. Ik gelukkig niet, maar ik kon er nog wel een paar in. Ik zal de namen niet noemen, maar er werden er een paar ziek. En uh, ja, de volgende moesten we in de TCV uh, tot ergernis van een paar jongens... die het echt heel slecht hadden in de TCV. Uh, in de rit zelf, uh, we startten natuurlijk helemaal niet fris... maar ja, toen kwam de rit en in het begin lekker rustig gereden. Maar op de Champs-Élysées uh, wordt er natuurlijk altijd geknald. Dus ja, we zaten best wel af te zien. Tot op een gegeven moment wij in de communicatie te horen kregen van Theo... Uh, jullie moeten op kop gaan rijden, want dit is onze laatste kans... om met McHugh en de Sprinter een rit te winnen. Ja, wij dat uh, zo goed als het kon, of zo kwaad als het kon, uh, we, zijn we op kop gaan rijden voor McHugh. En hij pakte de, de ritzegen, dus dat was eigenlijk, uh, eigenlijk heel leuk voor ons. Toch een beetje onze tour gered. Toen zijn we naar de Rabobank tribune gegaan, om, uh, naar onze vrouwen. Toen kregen we allemaal een fles champagne, naar de bus gegaan. Ja, ik uh, onmiddellijk die fles champagne opgetrokken om de overwinning te vieren. Maar ja, omdat we zo moe waren en leeg waren, sloeg dat ook gelijk weer aan. Davy Lee gedaan op de champs élysées ik toen naar het hotel gereden uh, om je te douchen. Ja, en, uh, ik had zo'n slechte bui van heel die tour en ik zat niet lekker in mijn vel. Ik uh, was een beetje aangeschoten door de champagne, dus ik ben beneden gekomen. Daar uh, zag ik mijn toenmalige vriendin staan waar ik zeven jaar een relatie mee had. En, ja, ik heb eigenlijk toen Stante Pede mijn uh, relatie beëindigd daar in uh, Parijs. Dus ja, het is, het is niet echt een heel leuk verhaal. Zeker niet later, ik had er wel wat spijt van, maar het, was wel, uh, het is wel een sterk verhaal. Nee, nee, dat is niet <laughs> verboden neem ik aan een bier. Nee.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 by your side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 Hey there, Delilah. Ja, de kopgroep uh, is de sprint voorbij. En het Peloton heeft er nog even voor gereden, Gio. Ja, die rijden er nog steeds voor. Want we zien uh, één mannetje van HTC High Road. Uh, twee mannetjes zelfs. Die tweede zal zeker Mark Renshaw zijn. Want de man in het groen erachter is Mark Cavendish. En die wil natuurlijk uh, punten pakken. Daarachter uh, zit nog Rogas met een uh, ploeggenoot. En een renner van uh, FDG. Terwijl nu Renshaw dan echt de tempo maakt voor Cavendish. Ja, en dan gaat het gewoon even om de overgebleven punten wordt. Cavendish verrast door Rogas. Rogas is degene die de sprint op dit moment aantrekt. Ventoso komt daar nog naast. Ik denk dat ze met z'n tweeën gaan proberen om Cavendish een beetje klem te zetten. Oeh. Ja, Cavendish is natuurlijk weer boos. Maar er gebeurt helemaal niks, want ze reden een bocht door. En uh, Rogas stuurt gewoon keurig die bocht door terwijl Cavendish denkt dat hij vastgezet wordt. En die steekt dan weer zo'n handje omhoog. Ja, het blijft een opgewonden standje hoor die maakt Cavendish. Maar hier verliest hij gewoon de sprint op zeer reglementaire manier van Rogas. Cavendish wordt daar tweede van het peloton en dan Ventoso. Maar ja het is ook wel interessant om te weten of die kopgroep er nou echt voor gesprint heeft. Er zitten sprinters in de kopgroep, maar gesprint werd er niet hoor. Petaki en Husshofft zijn toch herkende sprinters. Nou ja, Husshofft is tegenwoordig een, uh, een alleskunner, want die ging op superbes. In de gele trui ging die ook gewoon met de beste mee omhoog. Nee, gesprint werd er niet. Edvald, valt. Hagen pakt de meeste punten mee. Kwam namelijk als eerste langs. En het feit dat David Moncoutier, goede klimmer, voormalige bergkoning uit de Ronde van Spanje, als tweede bovenkwam. En Vladimir Gusev als derde bovenkwam zegt dat genoeg. Het ging uh, de tien vooraan de groep met Maarten Cialinghi daar dus ook bij. Absoluut niet om de punten van die tussensprint. En het geld dat uh, zal, uh, zal wel een beetje verdeeld worden. Het gaat ze om de dag zeg, Maar met die dikke vier minuten moeten ze toch nog wel wat verder uitlopen. Want dat is natuurlijk wel een afstand wat uh, uh, overbrugd kan worden als je goed kunt klimmen. En je gaat straks in uh, de finale hier van achteruit vanuit het peloton uh, op die Obisk in de tegenaanval. Maar samengewerkt wordt er. Er wordt ook hard doorgereden. Op dit moment uh, boven de 50 kilometer per uur nog steeds... Op een hele, hele brede weg in de richting van de voet van de Obisque. De Pyreneeën smelten weer samen links en rechts om ons heen. En dan zien we die mannen voor ons rijden. De ploegleiders willen er allemaal graag naartoe. Het is nog steeds een beetje een hectische bedoeling. De gastenwagens, de acht gastenwagens die er nog achter zitten, moeten er dadelijk voorbij. Want de voet van de Obisque komt dichterbij. die voet is in La Reune dus. Dan hebben we 91 kilometer afgelegd en nu staat de teller op uh, 85.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 Al zijn ze gedrogeerd. Wie nog aan het elastiek hangt, staat straks geparkeerd. Bij twee vingers in de neuzen, zij verblind door slijm en snot. Met een pap in beide benen, uitgewoond en steen kapot. Erop, overonder, tot het prijs is aan de meet. De wegen vlak, de wegen stijl, de wegen smal en breed. Erop, overonder, tot het prijs is aan de meet. Over het is ik weet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 En erover tot het prijs is aan de meet. De wegen vlak, de wegen stijl, de wegen smal en breed. Erop en, en erover tot het prijs is aan de meet. Ja, vaak gedraaid in Radio Tour, Spoor. Erop of eronder. Het is uh, half vier. 1, het NOS-journaal. Hier is uh, Onnoud wit. In Syrië zijn vandaag opnieuw vele honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Volgens oppositiegroepen zijn het de grootste betogingen sinds maart... toen de protesten tegen president Assad begonnen. Het leger en de politie traden opnieuw hard op. Er zijn berichten dat zeker twaalf demonstranten zijn gedood. In het noorden van, land, van het land zijn de publieke radiozenders en digitennen uit de lucht. Oorzaak is een brand in de tv-mast in Hogersmilde in Drenthe. Het vuur hoort op ongeveer 100 meter hoogte en dat maakt het bluswerk ingewikkeld.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de vakantieuittocht in het noorden van Nederland... valt de drukte wel mee. In totaal 57 kilometer file. Het is dus wel druk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 8 kilometer tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord... er staat voor de Ketelbrug nog 5 kilometer na een ongeluk. En op de A12 grens richting Arnhem is het langzaam rijden en stilstaan... tussen Knoop en Oudijk en Duiven over 6 kilometer... En bezoekers aan Lien Lichtenvoorde, de Zwarte Cross, die staan in de file op de A18. Daar staat tussen Doetinchem en Vorsenveld 4 kilometer. En er is veel vakantieverkeer onderweg op de A50, Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en de Wouwpog bij Eewijk 9 kilometer. Ja, we gaan weer even in de koers kijken, want de voorsprong van de koplopers met Maarten Chalingi neemt weer toe. Die voorsprong neemt uh, wel degelijk toe. Want de voorsprong is inmiddels 5 minuten en 36 seconden geworden. En dat betekent dat het in het peloton erg rustig is. En uh, zojuist toch een wat uh, ja, vreemd beeld. Dan vraag je je af wat heeft hij allemaal te bespreken. Philippe Gilbert in zijn Belgische nationale tricot. Eerst even naast de wagen van uh, Jean-François Pescheu, De man die uh, de koers heeft uh, uitgezet. Uh, lid ook van uh, ja, de jury eigenlijk hier in de koers van de organisatoren. En uh, daar babbelde die die een flinke tijd mee. Dat deed hij nadat hij trouwens een poging had gewaagd om de punten nog weg te kapen voor de groene trui. Want hij was degene die als eerste wegsprong uit het peloton toen we die supersprint kregen. Maar hij werd uiteindelijk teruggepakt door het peloton. En daarna zagen we hem bij de ploegleiderswagen van Omega Pharma Lotto rijden. Philippe Gilbert. En ook daar was hij flink aan het praten. Had ook flink wat lange tijd in zijn oortje gepraat. Althans het microfoontje dat bij het oortje hoort. Dus blijkbaar heeft hij het nodige te bespreken. Ik ben benieuwd Misschien horen we het achteraf wat hij allemaal te bespreken had. In ieder geval is het zo dat na die supersprint... dat de sprintersploegen even de benen stilhouden. Dat die denken van jongens, de mannen van het klassement, de berggeiten... doen jullie verder je best maar. Want de volgende hindernis is dan de Col du waar we bijna aan gaan beginnen waar het prima weer is. We zagen net een prachtig plaatje van de Pic du Midi Dosso. Dat is een bergtop vlak in de buurt. En als ik over de Tourmalet praat, ja, dan denk ik toch meteen terug aan het jaar 2000. Die strijd tussen Alberto Contador en Michael Rasmussen. We weten allemaal hoe het afgelopen is. Boven op de uh, Obis kwam een einde aan uh, de tourcarrière van Mikael Rasmussen. Want daar werd hij in het geel door zijn ploeg uit de tour gehaald. Nu gaan we eroverheen, gaan we er aan de andere kant weer vanaf. En finishen we uiteindelijk 42,5 kilometer verderop in Lourdes. Het peloton dus relatief rustig. De groene mannen van Thomas Fugler, die bepalen het tempo. En dat betekent dat ze daarvoor voor Rinsen was toch misschien weer een beetje kunnen gaan dromen van een mooie overwinning hier in Loerders. Want er zitten toch ook wel wat mannen bij die nog redelijk omhoog kunnen. Zoals, eh, nou, Edvard Boos van bijvoorbeeld kan dat best goed hoor. Vovanov is eh, daar ook nog wel goed in. Pino aan uh, aanvaller Puursang van Quickstep. De ploeg die uh, de hele dag al behoorlijk in touw is... want we kregen eerder al de melding dat uh, Nicky Terpstra in de aanval was. Ook Sylvain Chavanel van, namens die ploeg in de aanval geweest. Maar die uh, uh, ontsnappingen, die vluchten, gingen die door. De ploeg dus die uh, sinds vandaag ook verder uh, gaat zonder Steegmans... die uit de Tour is gestapt met een uh, gebroken pols. Maar uh, die Pinot kan, uh, kan ook aardig uh, goed rijden. Roy, en natuurlijk dat is misschien wel een van de beste hier vooraan, waar dus ook bijvoorbeeld Alessandro Petaki mee zit als sprinter. En Maarten Cialinghi dus, de Nederlander. En we rijden schuin achter de ploegleiderswagen van Frans Maasen, maar dat doen we dan in La Reue, waar het even een beetje smaller is. Dus moeten we even kijken of er nog een geschikt moment gaat komen voordat de voet van de Obisk bereikt gaat worden, om eventjes naast Frans Maasen te gaan rijden, om hem nog eens even te vragen. Ook natuurlijk naar Lars Boom en naar de verwachtingen voor deze kopgroep. We rijden er nu naast, naast uh, Frans Mazen. Frans, eventjes uh, kort. Lars Boom, helaas afgestapt vandaag. Uh, last van zijn Achillespace, begrepen wij. Had hij daar al last van of is dat vandaag gekomen? Hij nee, had hij al last van, had hij gisteren ook al last van. Ja, dat is een, een domper voor de ploeg natuurlijk. Uh, ja, zeker. Je wilt toch met zoveel met mensen in ieder geval uh, in de koers blijven en uh, proberen uh, nog in het appen te winnen. Ja. Maarten Cialinghi zit vandaag mee in een groep uh, waar goede klimmers, maar ook een paar sprinters in zitten. Uh, wat denk je wat de kansen zijn? Ja, kijk, we hadden uh, ons doel was om uh, Barredo, dam of uh, Sanchez in de koproep te krijgen, maar dat is zo'n gevecht geweest om uh, ja, om weg te rijden in een kopgroep. En, uh, ja, we, we moeten met jou doen, dat is niet ons ideale man. Maar dat uh, is wel iemand die zich ja, duur zal verkopen en uh, enorm karakter heeft. En ik ben benieuwd hoe ver dit gaat komen. Ja, bijten, bijten en aanklampen dadelijk op de ob -scan. Daar lijkt het wel op. Ja, oké, okay, we moeten eventjes uitwijken. Bedankt, Frans Waassen. En wij gaan zo aanstonds beginnen aan Dobiesk. Want als ik naar rechts kijk, zie ik die kopgroep met Voven of de rijder Chalingi, nu in het voorlaatste wiel. Bak zit daarachter. En het draaien en het keren gaat beginnen. De weg wordt ook wat smaller. Kortom, de beklimming van Dobiesk is nabij. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 40. world well, Porte infinite de 40. In onze Tour Top 100 Noir Désir. Le vent nous portera. Ja, ze zijn bezig aan de beklimming van de Obisque. Hoe gaat het met de koplopers, Gio? Uh, er is onrust uh, bij de koplopers, want we hebben een demarrage gezien. Uh, een de demarrage hij sloopt gewoon op de kracht. Uh, sloopt hij weg door Husshofft. De wereldkampioen in zijn regenboogtrui, de man met het nummer 51. Die nu met de handjes keurig bovenop het stuur zit en aan de leiding gaat in de beklimming van de Koldobisk. Ik heb het al gezegd, vorig jaar deed hij het, of twee jaar geleden, deed hij het ook al eens een keer in een Alpen-etappe. Hij kan dat best om met dat massieve, dat bonkige lijf van hem, de Noor. Hij kan prima klimmen, maar dan uh, niet echt met de hele snelle mannen mee. Maar als hij zijn eigen tempo kan maken, nou, dan gaat het wel uh, uitstekend. Daarachter daar wordt uh, gereageerd Onder andere door Jeremy Roy. David Moncoutier hebben we zojuist gezien. Maar die is weer teruggepakt door het groepje met Maarten Tjallingi, Bowerson, Hagen en alle anderen. Dus onrust daar vooraan. ToruSoft heeft besloten om niet met het groepje naar boven te rijden. Maar gewoon om in zijn eentje die lood en loodzware op te rijden. Ja, u hebt het uh, zojuist in het nieuws kunnen horen: er was uh, brand in uh, Zendmast in Hogersmilde in uh, Drenthe. De televisiezendmast, de brandweer was uh, bezig het vuur van binnen uit te blussen. Rien Kamer, wat is er daarna gebeurd? Nou, dat is denk ik een minuutje of vijf, zes geleden gebeurd, is het bovenste deel van de zendmast uh, ingestort. De zendmast voor uh, onder andere radio- en televisiesignalen, maar ook voor uh, een aantal uh, telecombedrijven heb ik begrepen. De grote vraag is natuurlijk, het verhaal was inderdaad dat brandweermensen naar boven waren gegaan. Hij is 300 meter hoog en in een uh, lange slurf naar boven zouden zijn gegaan. Die slurf is naar beneden gekomen. Ramona Venema van de uh, politie in, in Drenthe. Waren er mensen binnen? Uh, nou, uh, wat wij tot nu toe wisten, niet. Nee, uh, gelukkig niet. Alleen we hebben nu nog geen duidelijk beeld wie zich net in de omgeving van de toren bevond. En of we dus nu alsnog uh, bij het instorten mensen gewond zijn geraakt. Ja, want er is ongeveer, uh, nou, wat zeg ik, 200 meter naar beneden komen zetten, denk ik. Ligt deels op uh, de betonnen onderdeel van de toren en de rest eromheen. Kan zijn dat daar mensen nog liepen van de brand? zou kunnen, dus uh, dat is uh, op dit moment nog niet duidelijk. Uh, we hebben natuurlijk uit voorzorg al een uh, straal getrokken rondom de toren, omdat dit een scenario was. Hè. Je weet niet wat een brand met een dergelijke constructie doet, dus uh, instorting was een van de scenario's. Dat is dus nu gebeurd en ik hoop dadelijk iets meer te weten of er uh, inderdaad nu gewonden zijn gevallen. Dat wachten we dan af, want u moet nu naar binnen, naar het commandocentrum. Daar hoort u dat waarschijnlijk. Klopt, inderdaad. En als we dat meer weten, dan, uh, dan melden we dat uh, op Radio 1 in de uh, Radiotour. Ja, Dion, het, het is een bizar gezicht. Ik stond hier net... Uh, iemand anders te interviewen toen uh, er een, een golf van ontzetting eigenlijk door het publiek uh, ging. Want hier staan 100, 200 mensen in de buurt van Smilde te kijken naar zo'n brand. Dat heb je altijd bij dit soort uh, ja, spectaculaire branden. En binnen een paar seconden brak het bovenste deel van de zendmast. Dus, uh, die, die wordt vastgehouden door, uh, door tuien. En dat ken je misschien ook wel van, van Lopik, hè? De, de bekendste uh, toren in Nederland. En uh, ja, die tuien konden hem dus niet, uh, niet tegenhouden. Hij brak in het midden. En er werd al gedacht dat het misging omdat ook in het midden rook uit de toren kwam. Op een gegeven moment bladderde daar ook verf af. En het is maar gelukkig dat, zoals het nu lijkt, de brandweer de juiste beslissing heeft genomen. Ze zijn binnen geweest, hoor ik van de brandweercommandant. Ze zijn weer naar buiten gegaan. Ze hebben een cirkel van ongeveer 300 meter rond de toren getrokken. En als iedereen daar weg was, dan moet dit goed zijn gegaan. Op dit moment kijk ik dus naar een halve toren van Smilde en veel rook vanaf... De uh, grond, veel stof en boven in de lucht een helikopter van de brandweer. Die was bezig warmtesignalen af te geven. Kijk, oh, hij vertrekt net. Ik keek al in de lucht, ik zag hem niet. Maar hij vertrekt nu weet, weten en heeft ze... beelden gemaakt. Rink, weten dus al iets over het ontstaan van die brand? Nee, daar is nog helemaal niets van bekend. Uh, ik ben hier ook een kwartiertje geleden aangekomen. Ook alle woordvoerders die ons moeten informeren, die zijn hier nog niet eens allemaal. Dus het is allemaal razendsnel gegaan. Gevolg is wel, uh, maar dat is uh, onder deze omstandigheden denk ik het, uh, het minst erg is dat uh, ongetwijfeld alle radio en televisie uh, hier in het noorden... Uh, ...niet ontvangen zal zijn, in ieder geval niet uh, via de Eter. Dat was al zo toen ik hier naartoe reed. Toen kon ik al geen uh, Radio Tour de Frans luisteren. Maar dat zal nu zeker ook voor de andere zenders uh, gelden. Het is een uh, bizar gezicht. Het betonnen deel van ongeveer 100 meter hoog staat nog overeind. Het bovenste deel ligt allemaal puin. En daar overheen hangen de tuien. En de kabels, denk ik, die anders door de uh, zendmast helemaal naar boven toe gaan... Ja, dat zijn de kabels van, uh, van, van, uh, van de radio- en tv-stations. En dat licht hangt over die paal heen. En het is maar te hopen dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Dankjewel, rinkkamer. Als er nieuws is, dan uh, gaan wij naar je terug. Nu naar het nieuws uit de koers. Thor Husserlft rijdt alleen op kop, maar niet lang meer alleen volgens mij. Ja, er komen mannen aan, er komt tenminste één mannetje aan. Dat is Jeremy Roy, die is weggereden uit de oorspronkelijke kopgroep van tien man. En die rijdt nu toch heel gestaag in de richting van de wereldkampioen... die dan in ieder geval een mannetje bij zich heeft. Gezelschap heeft in die beklimming van de Coldo bisk Maar het leuke nieuws is ook dat we een tegenaanval krijgen vanuit het peloton. Eerst was het Mikel Delage die daar wegsprong. En daarna was het een renner van AG2R die erachter maar die kreeg Bauke Mollema met zich mee. En dat is mooi nieuws, want Bauke Mollema, we hebben er deze tour nog niet veel goeds van gehoord. Voelde zich een beetje ziek, zwak en misselijk. Met name na anderhalve week. Maar blijkt er toch wel weer een beetje overheen gekomen te zijn. Gisteren finishde hij nog in een van de laatste groepen. Bovenop Luce Ardident. Maar nu gaat hij dan toch gewoon in de aanval. En zo zien we hem graag rijden. De man die vorig jaar zo goed reed in de Giro d'Italia. En daar zo'n goede eindklassering had en waarvan we allemaal dachten, hij gaat Robert Geesink bijstaan... als het aankomt op klimmen, als het in de bergen serieus werken wordt. Nou ja, van Geesink weten we alles. Weten we alles hoe het de afgelopen dagen is gegaan. Gisteren een off-day. En Bouke Mollema dus eindelijk weer eens een keer in beeld rijdend. Nu op dit moment sluit Jeremy Roy aan bij Thor Husshoff. Dan daarachter die groep van acht man. Dan hebben we Michael Laage in de achtervolging. En Bouke Mollema die daar nog bij komt. Met, en die zien we nu dan in beeld rijden... Met... Met Maxime Bouet, een Fransman die ook redelijk kan klimmen. Dat is een leuk groepje hoor, in de achtervolging. Misschien gaan ze het gat wel dicht rijden. We weten dat het peloton op 6 minuten rijdt, dus daar komt geen gevaar vandaan. Sebastiaan achter die acht mannen, ongetwijfeld die door die twee verlaten zijn. Ja, maar dat zijn er ook geen acht meer, want uh, er zijn wel wat renners af voor Pino zie ik daar rijden van Quickstep. Vind ik toch vroeg dat uh, Pino er uh, af moet. Petaki, dat is natuurlijk uh, niet zo verwonderlijk dat Alessandro Petaki het daar uh, moeilijk heeft. De Sprinter Vovanov heeft het ook niet al te makkelijk. Het is eigenlijk één tegen één nu bij de achtervolgers op de twee leiders op Huzoft en Roy. Die een seconde of twintig voorsprong hebben dus op uh, de voormalige achtervolgers. Petaki dus eraf, Bak heeft het eraf. Ook moeilijk. En We gaan uh, dadelijk eventjes om een klein hoekje heen en dan kan ik weer vooruit kijken om te kijken waar Maarten Tchallinghi zit en waar ik me over verbaas. De nieuwe regels in de tour sinds het ongeval met Fletcher aan Hogeland. Maximaal acht gastenwagens en die moeten dan achter de ploegleiders rijden. Nou, vergeet het maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rijden er sowieso waarvan 3 op de linkerbaan. Gewoon lekker in pole position achter de uh, groep achtervolgers. Dus die nieuwe regels zijn wat betreft al heel weinig meer waar. Daaruit Chalingi Tjalingi. kan ook niet met de beste omhoog in het begin van deze uh, obies. Want Tjalingi zit in het gezelschap nu van Bak, van Petaki, van Pino en van uh, vanaf op 50 seconden. 50 seconden al achter uh, de twee laatste Achter Huzhoff achter Jeremy Je de ma fenêtre, Vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Je comprendrarararaapt waarom rigole, Carte een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Ja, bonjour Jeroen. Ah, ma petite poupette. <laughs> de renners zijn bezig aan de beklimming van de Obis. Daar ben je ook geweest. Er staat er een brievenbus op de top? Nou nee, ik heb hem hier uh, uh, naast een uh, uh, zorghotel uh, met veel bronwater zien staan. Dus daar gaat hij, gaat hij in. Maar inderdaad, ik ben um, op de Obisk geweest na nou, een chaotisch vertrek uit Po. Dat wil zeggen, ik moest twee uur van tevoren om tijdig voor de caravaan op de Obisk te zijn. En door straten die werkelijk allemaal waren afgezet. Op een of andere manier ben ik eruit gekomen en ook op de Obisk beland. En ja, ik heb het al vaker gezien, maar... Elke keer uh, over de dag dat ze aankomen in de Bedevaartplaats Loerde gesproken... ga ik toch even kijken naar die plakketten het begin van het 21ste eeuw... en moet ik weer zien hoe diep Wim nu bijna 60 jaar geleden gevallen is. En elke keer weer. Hoe vaak ik dat ravijn ook heb beschouwd in de diepte... ben ik verbaasd dat hij het overleefd heeft. Prachtig. Uh, nogal, meer, nogal veel meer Nederlanders schijnen dat te doen... volgens uh, een Fransman die daar op zijn motor op het peloton... en op Bauke Mollema zat te wachten. Uh, ik denk dat jij ook uh, wel benieuwd bent naar de herkomst van die naam, toch? Ja, ja, ja, de Obis, hè? Ja, want... Hij hoort tot wat ze noemen de cirkel, de de, de de Cirkel des Doods. Met met de betekenis van uh, Tourmalais, uh, kwa, de kwaaie ronde. Maar Obisca, dan moet je toch echt even zoeken en doorzoeken op uh, Google, dat de herkomst van die naam is. Uh, Obisca, uh, zeg ik, is, is vermoedelijk uit een streektaal. Ontstaan, zeg ik vermoedelijk, want er zijn meer vermoedens. Ze hebben het enerzijds over Obisca, eh, eh, patois, lokaal eh, taalgebruik voor een soort van grasplant. Maar het zou ook te herleiden zijn dus tot Albiskere, en dat is eh, Romeins, ouderwets Romeins, voor blank worden. En dan wordt er gedoeld op sneeuw. Ik denk dat iedereen maar voor zichzelf moet uitzoeken. Want echte harde bronnen zijn er niet voor. Maar we zijn toch dichter bij de oerbetekenis van die berg. Die, ja, vind je ook niet dat die er een beetje tussenin ligt? Als een soort tussenspel tussen gisteren en morgen? Ja, precies, zo is het. En dan gaan ze. En dan, Jeroen, want ik wilde nog even. Want jij gaat naar, naar Loerde, hè? Ja, ja. Naar de finishplaats. Ja, ik... ik reed de hele dag achter reclame of vrachtautootjes van Carrefour aan. Dat is met Ocean een van de grote Franse supermarkten. Maar Lourdes is met alle respect voor al die mensen die hier op Bedevaart naartoe gaan... toch ook wel een soort groothandel van zorg en hoop op verlossing. Ja, ik hoorde Erg... gisteren 5 miljoen toeristen ja, ja, ja, per ja. jaar. Ja, maar moet je nagaan hoe groot de behoefte is. Want als ik het heb over een groothandel van de hoop... Eh, bedoel ik dat niet cynisch. Het is zo, het werkt zo. Sinds Bernadette Soubirou hier eh, haar wonderlijke ontmoetingen heeft gehad... in die grot. Eh, het is... En dat vind ik er wel weer mm, tamelijk bedenkelijk aan. Een industrie met tankjes vol water en zo. Maar aan de andere kant komen ook mensen echt verkwikt hier weer vandaan. Dus uh, wat zijn wij om daar een beetje laaddunkend over te doen? Uh, uh, over laaddunkend gesproken, dat kan ik dus uh, uh, niet laten om even te vertellen... vanuit het Frankrijk van de Tour. Uh, 48, eerste keer dat ze hier waren. Barteli won en... Uh, in die zomer was de bisschop Theas uh, bereid om een preek voor het peloton te houden... vlak voor de grot van Massabije. Hij riep bij deze gelegenheid een nieuwe maagd aan, Notre-Dame-du-Tour-de-France. En uh, ze zei, uh, Notre-Dame-du-Tour-de-France... zegent u aan de start van een etappe die tot de zwaarste gerekend wordt. Spoedig bij de beklimming van de Tourmalet of de Col d'Aspin... zult u denken aan de witte Madonna van Massabije. De aanroeping van de zo aanbeden maagd, stil, maar diep uit het hart... zal u een nieuwe energie ingieten. Nou, dat was geen doping. Maar daar stond een van de renners van Frans Zuidoost bij, Raoul Remy. En die schamperde tegen collega Robert Chapat. man die later televisiecommentator is geworden bij de Tour... en in de equipe van Parijs zat. Remy dus zei tegen Robert, zie je wel... Het is altijd hetzelfde. Zelfs in hun preken hebben ze alleen maar aandacht voor de klimmers. Ja. Jeroen, je mag nog even de groeten doen. Ja, ik doe dat aan een, aan een warme collega... die hard werkt aan de definitieve biografie van Joop Zoetemelk. Alles zal erin worden onthuld, samen met Jacob Bergsma en eh, Joop Holthuizen. Peter Ouwekerk, moraal. Wat een werk. Dankjewel, Jeroen. Adema. Ja, het spel is op de wagen, zo zeggen ze dat. Uh, Gio Lip en Sebastian Timmermans. Ja, zo zeggen ze dat. Zo zeggen ze dat iedere keer als er wat gebeurt uh, in een uh, wielerwedstrijd. Maar het blijft gewoon een hele mooie gevleugelde uitdrukking. Dus inderdaad uh, er gebeurt uh, van alles. Uh, want uh, Bouke Mollema met Maxime Bouet en De Lage die zijn in achtervolging op uh, de kopgroep. Maar ze hebben nog een flinke afstand uh, af te leggen. Want ze hebben nog 5 minuten en 50 seconden achterstand. En het moet echt harder willen ze dat gat gaan dichtrijden. En willen ze nog een kansje gaan maken. Misschien wel op een etappeoverwinning. En dan zou ik toch, eh, met name die Thor niet gaan onderschatten. Die nu op kop rijdt samen met Jeremy Roy. Want Husshoff is natuurlijk een hele, hele goede daler. Dat heeft hij in het verleden al uh, laten zien. Thor dus met Roy aan de leiding. Mollema, Bouet en Delage op 5 minuten 50. En daar 50 seconden achter rijdt dan het uh, peloton. Inmiddels 6,35 seconden achterstand op de twee koplopers. Maar wat gebeurt daar allemaal tussen? Want die oorspronkelijke kopgroep, Sebas, is helemaal versplinterd. Ja, Husshoft uh, is dus aan de leiding met die Jeremy Roy. En waar zitten wij uh, inmiddels trouwens voor? Suri, een uh, beetje nerveus, wellicht door uh, de komst van uh, dus van dat groepje met Bouke Mollema. Stuurt ons helemaal naar voren. Dus moeten we omkijken. En dan zien we de wereldkampioen rijden. Met Jeremy Roy daarbij. Daar niet al te ver achter rijdt Edvard Haag. hagen Met David Moncoutier. De Fransman die altijd goed omhoog kan. En het was vooral die koffiedisrenner. David Moncoutier die het meeste werk daar doet. En nu zie ik, als ik achterom kijk, dat Wissoft Jeremy Roy volgens mij gewoon achter zich laat. Hij rijdt daar even weer zo'n tunneltje in. En het is hem, of is het Roy die nu nu bij uh, uh, Hussoft. Want ja, Husoft heeft natuurlijk ook een uh, witte trui aan... als uh, wereldkampioen. En in dat tunneltje in het donker is het even moeilijk te zien... welke witte trui nu de andere heeft achtergelaten. Dus even kijken hoor. Daar naar achteren, daar komt uh, Jeremy Roy. Het is Roy van uh, FDG. Roy dus alleen aan de leiding. En dan Hussoft daarachter op een meter of... Uh, nou, tien is het inmiddels voor die grote Noor. Vanmorgen fel aangemoedigd. Door heel veel noren bij de start in Po. Dat geeft hem moed. Maar voorlopig moet hij Jeremy Roy dus even laten gaan. Op de flanken van de Obiscois aan de leiding. Hushof daar dus vlak achter. En dan het duo Moncoutier en het Valtboa-Sonhagen. Op een seconde of twintig. Ja, de top bereiken ze na het nieuws van vier uur. Dat hebben ze goed getimed. Daar gaan we straks naar luisteren. Straks het derde uur van Radio Tour de France met Tom van het Hek en Aard Vierhouten. Ik zeg graag tot morgen.